Dit is Jeroen gemaakt met het NOS Journaal. ABN Ambro is volgende week vrijdag naar de beurs te gaan. Of het ook echt doorgaat hangt onder meer af van de marktomstandigheden... blijkt uit het prospectus van de beursgang dat vandaag verschijnt. Vanaf vandaag kunnen investeerders en beleggers intekenen op het aandeel. De staat verkoopt de bank in stukken in een periode van één of twee jaar. Het eerste deel is naar verwachting tussen de 20 en 30 procent groot. Fractievoorzitter Arie Slop van de ChristenUnie vertrekt uit de politiek. Dat heeft hij bekendgemaakt in het Nederlands Dagblad. Hij vindt het na 14 jaar tijd voor iets anders. De 53-jarige Arie Slop zit sinds 2002 in de Tweede Kamer. Hij is sinds 2011 fractievoorzitter van de ChristenUnie. Hij wordt opgevolgd door Kamerlid gert Segers. Slop wordt op 1 januari directeur van het Historisch Centrum Overijssel. Mark Overmars is in opspraak geraakt omdat hij in zijn functie als directeur voetbalzaken bij Ajax een zwager werk heeft toegespeeld, meldt de Volkskrant. Overmars zou dit jaar de inrichting van een nieuwe school op de jeugdcomplexe toekomst hebben gegund aan het bedrijf van zijn zwager. Overmars zegt dat hij het bedrijf van zijn zwager bij Ajax heeft aangedragen en dat zijn relatie met het bedrijf bij de andere directieleden bekend was. Twee jaar geleden zou Overmars voor de verbouwing van de kleedkamers ook al een bedrijf hebben ingeschakeld waar hij zelf banden mee had. De meeste wethouders van grotere steden geloven niet dat er genoeg sociale huurwoningen vrijkomen als het zogeheten scheefwonen wordt tegengegaan. Scheefwoners zijn mensen in een sociale huurwoning die daarvoor eigenlijk te veel verdienen. Woningcorporaties hebben de mogelijkheid om hun huur extra te verhogen zodat ze gestimuleerd worden om te verhuizen. Maar volgens veel wethouders hebben scheefwoners vaak geen alternatief. Het weer. Het waait flink uit het zuidwesten, vooral in het noorden en op de Wadden. Verder valt er wat regen of motregen. Het blijft verder wisselvallig bij 13 tot 15 graden. Morgen en donderdag is het vrijwel droog, maar het blijft bewolkt. Dit was het... ZFM, en... verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files met een flinke vertraging op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam bij Eembrugge, 13 kilometer... Na een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam bij Maarse 10 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A4 van Delft naar Amsterdam. Na een ongeluk bij Zoeterwoude nog 6 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A7 horen richting Zaandam bij Weide Wormer 9 kilometer. De A12 Utrecht richting Den Haag bij Nieuwebrug 10 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Ook veel vertraging op de A27, Breda richting Gorkum bij Avelingen, 11 kilometer. De N11 vanuit Leiden naar Bodegraven, voor de aansluiting met de A12, 4 kilometer. De N201 Hilversum richting Uithoren, voor de aansluiting met de A2, ook daar 4 kilometer. En op de N247 Horen richting Amsterdam, bij Broek in Waterland, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het was uh, fantastisch, de film viel een beetje tegen. 38 jaar geleden, Saturday Night Fever was de film. En de BJ's, die de helft van de soundtrack, waaronder You Should Be Dancing. Welkom bij een nieuwe aflevering van uh, het programma Zandvoort op uh, zondag op deze 8 november 2015. Ik kan wel zeggen dat we een barstensvol programma hebben, want uh, zometeen om half drie... wethouder Bluis over de opvang van de vluchtelingen hier in Zandvoort... Om uh, Omstreeks half vier gaan we um, aandacht schenken aan Kulmer, Rondje Zandvoort. We volgen de sport, sportnieuws, uh, Klassieke natuurlijk tegen um, Feyenoord, tegen Ajax. Op dit ogenblik PSV, FC Utrecht 3-1, Moreno 1-0, Arias, uh, nee even kijken, Ramselaar werd 1-1. Uh, en Arias 2-1, uh, Luc de Jong die scoorde 3-1, dus uh, de stand in Eindhoven is uh, 3-1 ben nog pak een beet 15 minuten te gaan. Goed, tot aan 5 uur is dit Zandvoort op zondag met nu de Boomtown Rats met I don't like Mondays. silicon chip inside head overload And today is how to die And then the bullhorn oh, crackles And the captain tackles With the problems of the house and wives. And he can see no reasons Cause there are no reasons One reason do you need to die 25 jaar live in Zandvoort en jij bent erbij These hollow lonely walls have changed the way i feel The way i feel I'm standing still We in de Euro Breakdown met uh, Maurice Beurlder op plek nummer 20. De Euro Breakdown elke vrijdag te beluisteren bij CFM tussen 3 en 5. Met uh, onze vriend Maurice. Zeker weten. Daarvoor de Moontown Reds, I don't like Mondays. En daarvoor is het gelukkig zondag 8 november 2015. We gaan even wat uh, sport beetje doornemen. Venus Williams heeft in het uh, Chinese Swihai de WTA Elite Trophy gewonnen. Ze was in de finale van het toernooi, de kleine versie van de WTA Finals, net iets sterker dan Carolina Pliskova, 7-5 en 7-6. Williams leek snel korte metten te gaan maken met de Tsjechische, maar liet op 4-1 in de eerste set enkele breakpoints onbenut. Pliskova sloeg in de volgende game wel toe en won de achtste game op eigen opslag op love, 4-4. Pliskova probeerde met een hoog tempo Williams aanvallen te beteugelen. Dat lukte regelmatig, maar de Amerikaanse pakte op haar eerste setpoint toch de eerste set. De tweede set liep na breaks over en weer uit op een tiebreak... waarin Williams het eerste matchpoint benutte. Dankzij de titel staat de 35-jarige Williams volgende week... voor het eerst sinds maart 2011 weer in de top 10 van de wereldranglijst. Ze staat dan zevende. De dus smeergeldaffaire rond oud-voorzitter Lamine Diak van de Internationale Atletiek Federatie IAAF neemt steeds grotere vorm aan. De Sunday Times meldt vandaag over de namen te beschikken van acht Russische atleten die voor de Olympische Spelen in Londen geschorst hadden moeten worden, maar toch aan de Spelen deelnamen. Tot die jacht behoren volgens de krant winnaars van Olympisch goud en zilver. Diak werd onlangs aangehouden op verdenking van het aannemen van 1 miljoen euro aan smeergeld in 2011. Om positieve dopingtests van Russische atleten in de doofpot te stoppen. Ook het voormalige hoofd van dopingcommissie van de IAAF, Gabriel Dolle wordt verdacht van het aannemen van 200.000 euro... om positieve dopingonderzoeken onder de mat te vegen. De rol van beide wordt onderzocht door het Franse Openbare Ministerie. Het wereld-antidopingbureau WADA doet al een jaar onderzoek... naar fraude bij de IAAF. En dat gebeurde na aanleiding van een Duitse documentaire uit december... waarbij systematisch doopgebruik in Rusland... en het verhullen ervan werd blootgelegd. WADA komt morgen met een rapport over het onderzoek. De organisatie heeft al veel informatie gedeeld met de Franse justitie. Een van de WADA-betrokkenen heeft al gezegd... dat een stel oude mannen binnen de IAAF veel geld in hun eigen zakken stopten... maar ook significante veranderingen aanbracht in de uitslagen... en uiteindelijk klassementen van de diverse competities. Dan gaan we nog even basketballen met 46 punten van James Harden heeft Houston Rockets een 109-105-uitzegel... op de Los Angeles Clippers verzoek geboekt. Het was voor Harden het tweede duel op rij... waarin hij goed was voor meer dan 40 punten. Voor Houston was het de vierde zegel op rij. Voor de Clippers, die het zonder de geblesseerde Chris Paul moesten doen... was het de eerste nederlaag in eigen huis. Dat lag niet aan Blake Griffin, die met 35 punten en 11 rebounds... goed opdreef was voor de Clippers... Harden vrijdag al goed voor 43 punten tegen Sacramento, benutte 13 van de 14 strafworpen en 5 van de 10 driepunters. Marcus Thornton liet 16 punten aantekenen en Dwight Howard 20 punten en 20 rebounds. Golden State Warriors won zijn zevende wedstrijd van het seizoen en is daarmee nog steeds ongeslagen. Het duurde even voordat de ploeg uit Oakland... tegenstander Sacramento Kings definitief kon afschudden. Want superster Stephen Curry was in het eerste deel van de wedstrijd... lang niet zo goed als in de afgelopen duels. In de tweede helft gaf hij gas en scoorde 21 van zijn 24 punten. Het is voor Golden State de beste seizoenstart... sinds de verhuizing van naar de Westkust in 1971. Ook Atlanta Hawks heeft dit seizoen nog altijd niet verloren. De thuisoverwinning, 114-99... Op Washington Wizards was de 7-0 brei en dat was vooral te danken aan Kent Beesmoor. Na een matige eerste helft nam hij zijn ploeg bij de hand... en stelde in het vierde kwart de zegen veilig. Goed, we kijken nog even naar de PSV tegen Utrecht. Sinds de 3-1 van PSV gebeurt er niet zoveel meer in Eindhoven. Een inzet van Pereiro eindigde vlak voor tijd nog wel op de Utrecht-lat... Het zit er bijna op. PSV gaat deze wedstrijd vermoedelijk met 3-1 winnen. En dan gaat het los om half 3. Feyenoord tegen Ajax in de Kuip. Wij gaan weer even naar Nederlandstalige glorie. Hier is Cadans met de intimiteit. Je zegt ik ga naar bed. Ik zeg ik drink nog wat. Doe jij de lichten uit? Oké, okay, toch zo. Ik schenk mijn glas weer vol. En rook een sigaret. Wat zoek ik hier nog? Waarom ga ik niet weg? Een avond zonder jou, komt niet zo vaak voor. Zou zoveel willen doen, maar ik doe geen zak. Ik voel me thuis ontheet. en vlucht naar het café. Ik weet dat ik je mis, de intimiteit.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 in de City, what you gonna do with my love in, en daarvoor uh, Cardans met uh, de Intimiteit. FM, voor Zandvoort en de regio. Tegenover mij zit, uh, hij zit inderdaad, uh, wethouder uh, Gert-Jan Bluis. Goedemiddag uh, meneer Bluis. Goedemiddag uh, Andor, goedemiddag. Je bent hier voor de, de dagelijkse update over de vluchtelingenopvang van de, in de Koorverhal. Um, wat heb je te melden aan ons? Uh, wat ik heb te melden is nou, dat het eigenlijk uh, allemaal uh, heel goed gaat... Uh, dat er uh, vandaag uh, en gisteren weer van alles daar uh, in de positieve zin is gebeurd. Uh, vanmorgen kwam ik vroeg al, want ja, het uh, Koperkoor uh, dat uh, zou gaan zingen... Nou, daar ben ik ook lid van, dus ja, dan doe je toch even mee. Dus dat is hartstikke leuk. Dus dan... Ja, en dan zie je gewoon dat die mensen ook gewoon lekker plezier hebben... als jij gewoon lekker uh, zeemansliedjes staat te zingen. En er komt heel veel de zee voor, maar ze verstaan dat niet. Dus bij ons was het wel zoiets van, god, die liedjes, als je dat... Ja, wij zien dan ook al die problemen met de bootvluchtelingen. Het gaat over boten. we zingen zeemansliedjes. Dus het is een beetje, voor onszelf hadden we zoiets van... Een beetje maar, dubbel. beetje, nou, voor ons gevoel was het een beetje dubbel. Dus dat, dat werd wat, wat, wel wat van gezegd. Dus dat betekent wel dat het ons allemaal wel, uh, wel bezighoudt. ja. ja. Nee, gisteren was er een oproep voor uh, koffers en uh, sporttassen. Ja, uh, is dat nog steeds nodig? Uh, ik dacht dat het nog steeds nodig is. Er komt nog wel steeds komt het binnen. Dus, maar ik denk dat de goede koffers, goede rolkoffers, uh, ja, ze moeten toch hun spullen. En gelukkig krijgen ze ook natuurlijk steeds meer spullen, want ja, ze, ze, ze hadden niks. En elke keer uh, komt er toch steeds wat bij. En ja, dan heb je toch wel. Uh, ja, ze hebben natuurlijk, ze natuurlijk een hele hebben en houden bij zich in een koffer. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel uh, bijzonder, vind ik. Dus, uh, ja, ja. Het, is, het is een noodopvang voor twee keer 72 uur. Dat zit er uh, bijna op. Volgens mij is dat uh, vol aankomende dinsdag. Ja, maan, ma, in principe is dat maandag. Uh, dus uh, maandag in principe gaan ze, gaan ze weg. Dat is nog steeds het, uh, het uitgangspunt. En uh, ja ze schouder meer nieuws is uh, dan, uh, dan horen wanneer ze weggaan... hoe laat ze weggaan. Wat is, er, is dat een, een besluit van het COA of is dat van een besluit van het college van BMW? Nee, dat wordt natuurlijk uiteindelijk een besluit van het college van BMW. Uh, van, uh, dat, dat ze weggaan. Maar in principe hebben wij de afspraak met de COA dat het twee keer 72 uur is. Dus uh, ze zijn uh, dinsdagavond om acht uur gekomen. Dus eigenlijk, uh, als je dan dat doortelt, dan is het uh, maandag is de laatste dag dat ze hier zijn. En in principe zouden ze dus maandagavond dan, uh, dan weggaan. Dan, uh, een andere locatie. Nou, Daar wordt natuurlijk over gesproken van hoe, hoe ze dat nu willen gaan regelen. En zo gauw daar nieuws over te melden is... zal dat via de burgemeester uh, zal dat wel plaatsvinden. Oké. Okay. Uh, er is ook nog een kerkdienst vandaag geweest, ja. heb ik begrepen. Hoe is dat uh, gegaan? Ja, die is ook prima gegaan, de kerkdienst in de Rooms-Katholieke Kerk. Uh, dat hebben we georganiseerd, ja, ook omdat om een stukje rust voor de mensen... Nou, dat, uh, dat heb, uh, om één uur was dat. Ik kom er eigenlijk net vandaan. En uh, er waren, we waren met een mannetje of zestig... waarvan de helft Zandvoort is. Dus er kwamen, kwamen ook Zandvoortse mensen... geloven, kwamen naar de kerk. En uh, dat was een hele mooie viering. We hadden een, een, een, een pastoor... maar dat zal wel geen pastoor heten... Uit, uh, die in Haarlem zit, die dus ook in de koepel vaak komt. Dus die de taal spreekt, dus Arabisch. En er waren ook wat, we hebben ook wat Syrische mensen... In, in Zandvoort wonen. Want die kwamen ook wel in de kerk. Dus dat, nou, dat was een hele mooie viering. Na afloop uh, koffie, thee... Praten. En er waren ook oudere mensen. Dus die, die mengden zich gewoon... Uh, tussen... tussen de, het waren veelal jongeren. Nou, dat was hartstikke mooi om te zien. We hebben ze net weer teruggebracht. Oké. Okay. De vrijwilligers die zijn allemaal onder indruk, heb ik begrepen. Ja. Uh, wat doet dat doet jou? Ja, nee. Het, het, is, het is natuurlijk heel bijzonder. Want je, je ziet dus... Ja, kleinere kinderen, maar je ziet dat mensen... ja, ik bedoel, dan heb je ze opgevangen. Ja, en dan gaan zij weer verder. Maar wat is hun toekomst? Wat is hun beeld? We, we, ze zijn vaak... Alleen, de meeste, dus, dus ze hebben iets achtergelaten. Nou, dat is, ja, ik vind dat wel heel indrukwekkend hoe uh, die mensen en, en hoe dat dan verder moet. Maar ik krijg wel, ze zijn echt heel positief. Want de meesten door, zijn natuurlijk door Europa naar Nederland gekomen. En ze zijn toch wel heel erg uh, positief uh, over die zogenaamde nuchtere Hollanders. Want uh, ze vinden dat ze hier echt heel goed uh, worden opgevangen. En dat iedereen ze eigenlijk met, A, met respect behandelt. Maar ook met een bepaalde, toch een bepaalde vrolijkheid. Uh, gewoon ja, heel aardig tegen iedereen doet. En dat, dat valt ze wel op eigenlijk. Dat wij als Nederlanders feitelijk toch wel uh, heel gastvrij zijn. En als je naar de Zandvoortse samenleving kijkt. Um, daar zijn uh, heel veel vrijwilligers uh, zijn er, uh, uh, gekomen. Zelfs een stop heb ik begrepen. Uh, hoe ziet uh, het college van de BMW dat? Ja, nee, dat, dat is natuurlijk fantastisch. Dat, dat je zelfs een stop moet invoeren voor vrijwilligers. Ja, en, en, en dat er dan ook gewoon uh, een aantal coördinators zijn er. En, en, en er is ook, zijn ook mensen die, gewoon, die hebben dan, zijn wat meer freelance aan het werk. Maar ja, die, die, die zetten dat gewoon aan de kant om gewoon uh, twee dagen coördinator te zijn. Dus die laten gewoon even hun eigen boeltje de boeltje. En gaan gewoon even volop, volop er tegenaan. En dat vinden wij fantastisch natuurlijk. Oké. Okay. Morgen om half één is er weer een update. Ja, dan kom ik weer langs. En okay. uh, vandaag zijn ze nog lekker bezig. Uh, de, de kinderen zijn naar de kinderboerderij gegaan. Uh, dus dat, dat loopt ook allemaal. Gisteren hebben ze een hele grote fiets toch gemaakt. Zijn sommigen ook, dat was wel, dat, dat hoorde ik wel, dat was heel indrukwekkend. Naar het strand geweest. Nou ja, en dan kom je bij de zee. Ja, en, en dan werden de namen in het zand geschreven. Dat was, begrijp ik wel, heel indrukwekkend geweest met die groep die daar geweest is. Maar ja, oké, okay, men is ermee bezig. Men moet het ook kwijt. Men moet het uiten. Dus dat is eigenlijk allemaal toch wel goed. Oké. Okay. Dus ik, morgen ben ik er weer. Bedankt, Andor. Ja, bedankt, voor -Jan. Ja, graag gedaan. Goed, we gaan weer verder met muziek en dat is van All City uit 2010. Hier zijn de Fireflies. John and Doing it all De zinger van Zara Lorsen. Larsson heet ze met Last Life. En dan voor de All City met Fireflies. GFM. Voor Zandvoort en de regio. Ja, ik moest even het knopje zien vinden. Excuses voor het ongemak. Uh, wat lokaal en regionaal nieuws. Hoewel het nog lang geen 19 december is, moet je er wel de tijd bij zijn om een kaartje te bemachtigen. Voor de digitale presentatie van de Babbelwagen. Op 19 december is er in Hotel Faber, Korsvlorenstraat nummer 15... een presentatie over het visloperspad en een rondje dorp. De voorstelling is alleen toegankelijk met een entreebewijs... die kost 5 euro per persoon. De kaarten zijn verkrijgen bij Marcel Meijer. Zijn telefoonnummer is 06 13837000 of info de Toon Hermans Groep is een steungroep voor mensen die te maken hebben gehad met kanker. Hier kan men ervaringen uitwisselen over alles rond deze ingrijpende ziekte. De groep komt elke tweede vrijdag van de maand bij elkaar... van half elf tot twaalf uur in de Theo Hilberszaal... van steunpunt ook Zandvoort, Flemingstraat 55. Aankomende vrijdag 13 november aanstaande komt psychologe Mira Reus langs... om met de groep in gesprek te gaan over hun vraag... hoe ga ik om met de verwerking van de diagnose kanker in mijn leven? Iedereen is van harte welkom in, om hierbij aan te schuiven. Opgave vooraf is prettig, maar niet noodzakelijk. U kunt zich opgeven via telefoonnummer 5740355... of via infoapenstraatje Deelname en ook de koffie of thee zijn gratis. De ramen van de scholen in het LDC-gebouw die voorzien zijn van speciaal glas zijn na anderhalf jaar eindelijk gerepareerd. Omdat de ramen kostbaar waren had de verhuurder van het schoolgebouw, de gemeente, een klein conflict met de verzekering en met de architect van het gebouw. De tijdelijke planken die maandenlang het schoolplein ontsierden... zijn in de herfstkantie eindelijk van de ramen gehaald. De kapotte ramen zijn vervangen en als extra beveiliging... zijn er stenen bumpers in de grond gemonteerd... om botsingen met speelapparaturen of attributen... tegen het glaswerk te voorkomen. Helaas blijkt bij de School het eerste raam... alweer gesneuveld te zijn... We gaan even kijken naar de klassieker. Ajax heeft in de beginfase het meeste balbezit. Feyenoord laat de Amsterdammers de bal redelijk rustig rondtikken op het middenveld. De spanning is groot in de Kuip. Kansen zijn er nog niet geweest. Het is 0-0. En uh, op een ander veld in Leeuwarden is dat. Sportclub Kambuur komt in de tiende minuut op 1-0 tegen FC Groningen. Bartos scoort, maar lijkt ook Hens te maken. Maar het staat dus daar wel 1-0. Goed, tot zover even de sportflits. We gaan verder met Magic...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 Ik weet niet of je het hoort, maar dit nummer is uh, geproduceerd door Chic. Je weet wel van Chic Le Freak. En het is van Carly Simon. En Carly is inmiddels alweer 70, dus onvoorstelbaar. En uh, dit was een klein in 82. Dat was voor de film Sub for One. Daarvoor hoorden we een Magic met Root. Het is 10 minuten voor 3, 8 november 2015. Het is de dag van de klassieke. Er staat nog steeds een 0-0 in de kuip. Het is zwart dat je het weet. Kambuur, eh, Groningen 2-0. Weet je dat ook weer? En dit is een groot hit op dit ogenblik van Disclosure. Omen. I'm feeling something. something different. When you left the picture change. I was blinded. I'd not envisioned. The same face in a different frame. You were waiting, I was making you left me for my then when it hit me, you're relocating, and I need you by my side. it's a Hier de voor disclosure met Sam Smith met Omen. Goed, we kijken naar de Kuip. Zorgen bij Ajax om Barsoer. De Ajax niet heeft last van zijn rechterknie. Dat El Hamadi en Boetekin hem ieder een keer onder handen hebben genomen. Serrero en Milik lopen zich uit voorzorg warm. Feyenoord is nog steeds de baas. Een aantrekkelijk duel in de Kuip, nog zonder grote kansen. Tussenstand dus in de Kuip is 0-0. Goed, nog één plaat voor het nieuws. En weer van drie uur wordt deze van de Dream Tutor. El Dorado uit 86...